Binnenin ons het licht dat we zelf zijn. Zet je voeten naast elkaar op de grond. Sluit je ogen als je dat wilt. En laat het even allemaal stil worden in je hoofd. Adem rustig in. Houd de adem even vast. En adem rustig uit. Adem, doe je neus in, hou die adem even in je hoofd vast. Breng dat licht naar je hoofd. Doe alsof je een lampje aandoet in je hoofd. En breng langzaam die uitademing naar je zonnevlecht. Voel hoe, je, voel hoe je rustiger wordt. En voel het kloppen van je hart. Je bent een ziel en je hebt een lichaam. Als je buiten in de natuur gaat zitten... dan hoor je helemaal niets, tenminste is wel de bedoeling... Maar laat je niet afleiden en dan hoor je het ruisen van je bloed en dan hoor je het geluid van je hartchakra. Je kunt het geluid horen van de energie. Leef je leven hier op aarde zoals jij denkt dat het goed is. Denk erover na wat je iedere keer anders had kunnen doen in je leven. En vergeef jezelf iedere keer. Het is niet zo moeilijk. Het is alleen maar een beslissing die je in jezelf neemt om erover na te denken. Kun je ook gewoon in de auto doen. En op deze wijze kun je je bewustzijn vergroten. En ook vanavond heb ik weer een vraag van iemand. Het is alweer een hele tijd geleden en ik neem aan dat, dat deze vraagstelstel er weer uit is. Maar het is toch zo dat, dat het voor een hele hoop mensen geldt. Het is een situatie waar, we, waar, ja, waar velen van ons toch in zitten en, of ingezeten hebben. En dan zou je kunnen zeggen, ja ik heb die ervaring achter me gelaten en, ik heb ervan geleerd en sommigen zitten daar nog steeds in, want het is voor heel veel mensen echt ontzettend zwaar en moeilijk om de spiegel van de ander te zien. En we kunnen dat ook weer veroordelen of erover oordelen, maar we kunnen onszelf nog goed herinneren hoe ontzettend moeilijk het was om uit het vervelende gevoel te komen. We willen een situatie veranderen, maar zijn daartoe niet in staat. En we kunnen dan heel wild om ons heen slaan. Maar diep van binnen weten we dat dat toch ook niet de oplossing is. En de woede is soms zo groot en die woede richt zich naar anderen. Terwijl de woede altijd op het zelf gericht is. En daardoor het zelf vernietigt. Nou niet het zelf, maar het leven hier op aarde van die mens vernietigt. Die mens dus is ontzettend kwaad op zichzelf. Op niemand anders. Het doet wel. Alsof het kwaad is op de ander. En dat krijgt het uit. Maar de ander is slechts de spiegel die voorgehouden wordt. Maar om dit te begrijpen, is het nodig om in de ervaring, om in het diepe ellendige gevoel te zitten. Wees blij dat je die ervaring voor je krijgt. Hoe zou je anders weten dat er ook nog een andere weg is? Een weg die je kan bevrijden van je eigen, ja, je eigen zicht, van je eigen visie, of eigenlijk, dien ik te zeggen, van de onjuiste visie, die je tot nu toe had. Wat is er voor nodig om de mens te doen beseffen dat er liefde is? Is het zo ontzettend moeilijk om je dat te herinneren? negatieve wenst je mee te slepen je hebt er niets over te zeggen als je toestemming hebt gegeven om binnen in jezelf je tot het negatieve te willen keren daar is niemand schuldig aan daar zijn de anderen niet schuldig aan dat je dat doet dat is iets dat de mens vanuit zichzelf heeft bepaald. Laten we dus compassie mededogen voor onze medemensen hebben. Toch die duidelijkheid duidelijk uitleggen en in alle duidelijkheid de eigen spiegel voorleggen. Niet bang zijn om het eerlijk en open te zeggen. En ook ja, ik, ik kan ook uit eigen ervaring zeggen dat die duidelijkheid. je uit de droom, uit, je uit je eigen illusie kan halen. En soms een schok-effect, ja, wellicht. Het heeft bij mij geholpen. Net als het ook bij vele anderen heeft geholpen. Het maakt ons wakker. En wakker worden kan zomaar gaan. Maar ook niet zomaar. Dus met pijn. In het duidelijk zijn naar anderen zit alle liefde, als die duidelijkheid uit liefde voortkomt tenminste. Het is wel het accepteren van het karma van iemand en ook het accepteren dat dat leven een andere kant op gaat. Een negatieve kant op gaat, zou je kunnen zeggen. Maar ook in dat accepteren zit gelijk de liefde om duidelijkheid te scheppen. Duidelijkheid in spreken. Juist, alleen vanuit de diepe liefde voor die mens. Dan pas kan die mens naar eigen inzicht het leven naar de juiste richting laten gaan. De positiviteit inzien en de weg naar het licht volgen. Ja, dan kan ik dat wel willen, maar de ander bepaalt altijd... Hoe die ermee om wil gaan. En dat is wat ik de vragenstelster van de volgende vraag toch zo ontzettend graag wil geven. Wakker worden. Wakker worden. En zij bepaalt of ze daarbij pijn voelt of niet. Het werkelijk leven het werkelijke leven met beide armen omvatten en in liefde met een hoofdletter de toekomst tegemoet gaan. Hoe ze het ook wenst te doen, daar ga ik niet over. Maar het leven in alle facetten omarmen en liefde hebben en voor zich te zien wat God voor haar heeft neergelegd, aan goeds, aan goede dingen, ook al lijkt het negatief. Hier komt de vraag. En ze zegt: Ik ben 51 jaar. Mijn hobby's zijn sociale opvoedkunde, spiritualiteit. En esoterische astrologie. Ik ben nu alweer 18 jaar getrouwd. Dit is mijn tweede huwelijk. We hebben een tiener zoon. Bij ons trouwen heb ik heel duidelijk gemaakt dat ik geen huissloof meer wilde zijn. Daar had mijn man veel begrip voor. Ik kreeg echter alleen met zijn werk stress en frustraties te maken. We verhuisden 16 jaar geleden naar een klein dorp. Dat was voor mij een enorme tegenvaller. Ook ontmoette ik niet veel vrouwen die over hun eigen bestaansrecht nadenken. Nu is mijn man gepensioneerd en wil alleen nog maar leuke, best kostbare dingen doen. Daar hebben we het geld niet voor. Aangezien ik zelf een erfenisje van mijn vader heb, wat alleen op mijn naam staat, dacht hij dat ik dat. Dat ik. Als hij verkeerd met geld omgaat zou bijspringen. Dat heb ik in enkele noodgevallen gedaan. Sinds zijn pensionering heeft hij nog meer kritiek op mij. Het is net een klein kind, dat als het zijn zin niet krijgt, gaat zitten stampvoeten en dreigen. Daar is hij jaren mee bezig geweest. Ik was ooit een heel energieke vrouw en werd nu doodmoe lam geslagen. Eigenlijk voel ik mij genomen, omdat hij mijn uitspraak over geen sloof meer zijn, toch niet serieus heeft genomen. Hij weet alles beter, omdat hij docent is geweest. Nu had ik er genoeg van. Ik heb me aangemeld als vrijwilliger bij een dierenambulance. Hoe het verder moet, weet ik niet. Praten over scheiding helpt niet en escaleert alleen maar. Om thuis weer rust te vinden en bij mezelf uit te komen heb ik gezegd dat hij maar ergens gaat afkoelen en zijn keuze moet maken. Ik ga mezelf niet veranderen. We hebben nu gelukkig, mijn zoon en ik, weer rust in huis. Maar het doet best pijn. Ik, voel, ik vind me echt waardevoller als, en dan tussen, twee, tussen haakjes, dan de manier waarop met mij wordt omgesprongen. Ik wil mezelf niet verlagen vanwege een boterham. Nou, dat was de vraag. En ook hier, dank voor je vertrouwen om je mail naar mij toe te sturen. Want ik ga ervan uit dat je wanhopig naar de werkelijke liefde op zoek bent. En je hebt zo wel gezien dat, zoals je het beschrijft, het niet de juiste weg is. Toch ben je bezig om die weg te vinden. Als ik tenminste naar je hobby's kijk... En het valt ook niet mee, hè? wij mensen laten ons gemakkelijker door het negatieve beïnvloeden. Het negatieve binnen in onszelf. Want ja, je schrijft nogal wat over jezelf. Laat ik eerst het belangrijkste eruit halen. Je schrijft... Ik ga mezelf niet veranderen. En weet je... dat het nou juist... daar om gaat? Daar gaat het om. Je zegt... ik ga mezelf niet veranderen. Kleine kinderen zouden zeggen... wie denk je wel wie je bent... Dat je jezelf niet gaat veranderen, maar goed, dat zal ik niet zo gauw zeggen. Waar het om gaat is dat jij je verandert. Daar gaat het om. Dat is het grote geheim, ook een geheim. Jij dient te veranderen. Niet van mij, niet van, van je man, niet van anderen, van niemand. Alleen van jouzelf, van jouw eigen ziel. Jouw ziel wil die verandering. Maar toch zal jouw ziel je laten. Want de wet van de vrije wil is belangrijker dan dat jij je verandert om iets of omdat iemand dat wil. Jij dient dat zelf te bepalen. Maar misschien wil, kun je luisteren hoe de weg tot verandering kan gaan, want dat wil ik je toch wel graag aanreiken. Het gaat er dus om dat jij verandert. Dan pas gaan tot je verbazing alle mensen in je omgeving veranderen. Het lijkt althans dat de mensen in je omgeving veranderen. Zijn veranderd, maar jij, bent vera maar jij bent veranderd en je zicht op de mensen om je heen is in een totaal ander licht komen te staan. Je schrijft nogal wat over jezelf, zei ik zojuist. En je hebt wellicht geprobeerd van alles over je man te schrijven, maar weet je, je hebt het over jezelf geschreven. Je hebt het over jezelf gehad. Je man, de andere, of wie dan ook, zijn spiegels voor jou. Dat is wat je ziet. Je ziet je eigen onvolkomenheden in andere mensen. En daar geef je hen de schuld van. Moeilijk, hè? En misschien wil je waar helemaal niet meer verder luisteren. Zo overtuigd je kunt zijn van je eigen gelijk. Maar goed, je schrijft, het is nu je tweede huwelijk. En geloof me, al zou je nog een huwelijk aangaan en nog een huwelijk. Het zal allemaal hetzelfde patroon laten zien. En ik zal nu vanaf het begin beginnen in je mail. Bij je huwelijk heb je duidelijk gemaakt dat je geen huissloof meer wilde zijn. We kunnen nog wel een hele discussie aangaan hè, over het woord huisloof. Maar, maar goed, laten we dat maar rusten. Dat, dat, dat is wat anderen dan misschien wel willen doen. Waarom? Waarom heb jij je afhankelijk gemaakt van je man? Wat heeft dat met hem te maken? Ja, hij was zo dominant. Ja. Dat is-ie, dat mag je zijn, maar dat denk je misschien. Zet je rug recht. En wees dan geen huisloof. En neem dan maatregelen, zodat hij ook het een en ander kan doen. Jij hebt jezelf niet serieus genomen. En dat verwijt jij je man? Je hebt niets te maken met de werkstress en allerlei frustraties. Dat is van hem. Je had hem kunnen voorstellen om een kookcursus te doen, bijvoorbeeld met vrienden, om van zijn stress af te raken. En lekker te gaan, gaan koken in jullie huwelijk. Of gewoon zeggen, nou we gaan eens even een lekker stuk fietsen of wandelen. Dat had je hem allemaal kunnen voorstellen. Misschien vindt hij dan het koken wel zo leuk en dan mopper jij weer over de rommel in de keuken. Nou, ongeacht de rommel die er dan waarschijnlijk wel zou kunnen komen in jouw keuken. Ja, daar kun je ook over nadenken. Daar kun, dat kun je accepteren. Accepteren, ja, in liefde. En het gewoon voor hem opruimen. Wat is daar mis mee? Alle werk dient gedaan te worden. Het een is niet beter of hoger dan het ander. Of je had hem met alle liefde duidelijk kunnen maken, zonder kwaad te worden, dat hij opnieuw, of misschien de tuin, op een andere manier kan aanleggen, of noem maar op. En dat duidelijk uitleggen, dan bedoel ik daarmee dat je in de liefde gaat die je eerst voelde voor hem. Dat kwade leg je even apart. Dan ga je even in dat liefdegevoel zitten wat je eerst had. En dan zeg je vanuit jezelf. Weet je dat er dan iets heel anders gebeurt? Weet je, je klaagt erover. En als je klaagt, kun je er niet mee omgaan. En dat is geen verwijt aan jou hoor. Maar ik ben blij dat je me geschreven hebt. Zo kunnen we anderen daar ook mee helpen. Als je klaagt, kun je er niet mee omgaan. En misschien kun je er nu wel mee omgaan. Dan doe je de dingen, als je klaagt vanuit nijd en frustratie, en daar komt er werkelijk geen zinnig woord meer uit je mond. En dan zou je kunnen zeggen dat je een Prachtige kans voorbij hebt laten gaan. Heb je, zie je dat. Voel je dat. Voel je hoe dat werkt. En dat geldt voor iedereen. Voor kleine dingetjes in en om het huis, in je, in je gezin, daarbuiten. Het is allemaal hetzelfde. Iedere keer komt het hier weer opnieuw. Hier op neer. Goed voor de vragenstelster. Ja, het is dan maar zo. Accepteer het. En neem de beslissing dat je het alsnog kunt veranderen. Want dat kan gewoon. Je kunt opnieuw beginnen. Hoe? Oh, simpel hoor. Er gewoon over jezelf heen te stappen. En de dingen, zoals ik je dan straks al zei, of daarnet al zei, vanuit je eigen liefde, kunnen voorstellen, kunnen voor je zien, in plaats van te zitten mokken. Ik kan me voorstellen dat je man om zijn huwelijk nog enigszins te redden allerlei leuke dingen wil doen. Ik vind het geweldig van hem dat hij dat, hij dat initiatief neemt. En ja, soms kost het geld, maar waar is jouw liefdevolle vermogen om het op een andere manier te doen. Wat klaag je over het geld van je vader en erfenis? Ja, je kunt het inderdaad op de bank zetten, erover zeuren dat het zonde is om het uit te geven. Maar je kunt er ook samen van genieten. Boeken boek een hotelletje, in het weekend, een paar daagjes of twee dagen, of drie dagen, heerlijk genieten, er zijn er genoeg in Nederland, de prijzen liggen dan zeer laag, nou eigenlijk overal op de hele wereld, en dan gaat je erfenis toch niet aan op, en, en al zou het, wat dan nog, dan heb je samen genoten, dan ben je bezig om iets, om een relatie weer heel te maken, want het is een onvermogen van mensen om een relatie in stand te houden van veel mensen. En je moet ervoor werken, het gaat niet vanzelf. Ja, dan nou kun je bijvoorbeeld een, een, dat weekendje lekker weggaan en nou, dan heb je dat geld maar uitgegeven. En daar kun je je vader voor danken, dat hij daar de centjes voor heeft gegeven, ooit. Je schrijft dat hij net een klein kind is en zijn zin niet krijgt. Weet je, lieve schrijfster, lieve vragend stelster, weet je dat jouw mail net zo is? Je krijgt je zin niet en je hebt slechts kritiek op hem. Je dreigt hem ook en je hebt hem zelfs het huis uitgestuurd om na te denken. Wat je ergert aan de ander is een tekortkoming bij jezelf. Van al die dingen die je vanuit jezelf veroorzaakt, vanuit dat negatieve gevoel veroorzaakt, daar word je doodmoe van, dat kost energie en hoe meer energie je weghaalt uit jezelf, hoe moeier je wordt. Kun je dan begrijpen dat je die vermoeidheid zelf oproept, dat de ander daar niet schuldig aan is? En dat het de beslissing is die jij zelf hebt genomen, niet door die man, zoals je dat zegt, die man te trouwen, maar door te zijn... Zoals jij bent op dit moment. Je kunt de dingen ook omdraaien en besluiten om niet meer negatief te denken en negatief te handelen. En misschien waren er wel vervelende momenten. En misschien was het ook niet echt plezierig om altijd te moeten horen dat hij alles wist. Het is dan maar zo. Is het zo moeilijk om elkaar te laten? En dat zeg ik tegen jou en niet tegen je man. Misschien bedoelde hij daar niets mee. En heb jij dat al die jaren omgedraaid omdat jij je gelijk wilde hebben mis maar blij dat hij niet over een scheiding wil praten dat is de allerbeste kans voor jou en je man om er iets om iets aan jezelf te doen grijp die kans en neem de beslissing om vanuit de liefde te denken die liefde die er toch eens moet zijn geweest. Kun je dat moment nog herinneren? Houd dat moment vast en laat je niet gek maken door het negatieve, het kwaad als het ware, dat bijna bezit van je heeft genomen. Op dit moment kun je je leven Omkeren naar positiviteit jij bepaalt jij bepaalt hoe je wilt leven, niet je man, niemand anders. Weet je, hij heeft niet eens zoveel macht over jou om jou te laten veranderen, jij bepaalt dat zelf. En zo heb je dat al die jaren in negativiteit laten gebeuren. Niemand heeft macht over jou. Niemand kan jou vertellen of je wel of niet in positiviteit gaat leven. Dat wil je zelf of niet. Maar je hebt wel jezelf een diploma van onvermogen gegeven. Je hebt de ander zoveel macht gegeven dat jij daarnaar bent gaan handelen. Daar is de ander niet schuldig aan. Hij is zich daar waarschijnlijk niet eens van bewust. Misschien houdt hij alleen maar gewoon van jou en heb je dat al die jaren niet gezien. Dat je zo bezig was met je eigen ontevredenheid. Voel in jezelf wat belangrijk is: het loslaten van je ego, van je illusies over jezelf. Stap daaroverheen. Juist nu, juist nu, op dit moment. Je kunt toch zo niet doorgaan. Laat alle vezels in jezelf, alle moleculen, alle dingetjes in jezelf naar éénzelfde richting gaan. Naar het licht, naar de positiviteit en voel, voel daarin. Voel dat je daarin veel gelukkiger kan voelen. Veel beter dan dat je je leven laat beheersen door wat iemand over je zegt of niet zegt of toelaat of niet toelaat of wat dan ook. Jij bepaalt... En niemand anders. En kijk, kijk goed. Je neemt wel beslissingen, maar vanuit een negatief standpunt. Keer het om. En of je nu bij elkaar blijft of niet. Het is mij om het even. Het is voor mij van geen enkel belang. Het maakt mij niet uit. Ik ben niet voor of ik ben niet tegen. Ik, ik vind het allemaal prima wat mensen doen. Ik kan het volkomen accepteren. Als ze willen scheiden, gaan ze scheiden. Als ze bij elkaar willen blijven, blijf bij elkaar. Maakt mij niet uit. Ik laat je alleen een, nou, de weg zien. Het is een beslissing die jullie zelf nemen. Voor mij geldt slechts dat mensen zich herinneren dat ze de liefde in zichzelf voelen en van daaruit de beslissingen nemen. En hun, hun illusies, illusies overboord gooien. Hun ego loslaten en of jouw man dat nu ook allemaal moet doen ja, kan ik niet beoordelen misschien maar daar is hij helemaal vrij in mag hij zelf bepalen Ik kan het niet eens beoordelen. Je hebt hem al die jaren vanuit een negatief zelfbeeld gezien. Dan zie je alleen je eigen spiegel in de ander. Dat is nooit de ander. Je ziet jezelf. De ander is nooit schuldig. Nou, je kreeg wel eventjes wat hè, op je bordje. Toch gaat het hier altijd over, maar is wel even hard voor je misschien soms. Maar misschien word je hier wakker van. Echt wakker van. En steeds zeg ik het weer. Ook, nou, niet in al mijn lezingen, maar er komt veel voor. Neem de beslissing vanuit jezelf. Om ook dit alles met rust en vanuit je eigen liefde te, te, te horen, te lezen, te luisteren. Het is altijd vanuit de liefde van mijn ziel aan jou gegeven. Dus vanuit de liefde, mijn liefde die ik voor alle mensen heb, niemand, niemand uitgezonderd. Mocht je hierover twijfelen, daarom zeg ik het je. Het is uit alle liefde ook naar jou gekomen. En mochten de woorden hard aankomen, herinner je dit. Juist voor jou is die diepe liefde en zijn we niet alle, alle zo geweest zoals, jezelf, zoals jij jezelf beschrijft. Pas als we dat erkennen... Wat in onszelf weten en niet oordelen, kunnen we de ander bijstaan. Helpen, wellicht. Niemand is schuldig. En een mens is altijd in staat om het leven in een andere vorm te leven. En misschien een laatste raad voor deze vragenstelste. Laat je man. Laat hem, laat alles, laat hem zijn eigen leven leven. Dat is toch niet zo moeilijk. Blijf bij jezelf, blijf bij je eigen positieve zelf. Dan zul je merken dat de dingen om je heen gaan veranderen. Ik ga nu nog wat over je zoon zeggen, maar... Ook dat, dat, dat wordt dan vanzelf een, een andere verhouding naar je man. Want jij zet je zoon aan jouw kant en je zet hem tegen de vader op. Vondhuis in je hart, denk je dat dat juist is? Wat voor beeld krijgt hij later als hij zelf een gezin heeft? Verander het in jezelf. Nou, tot zover dat antwoord op deze vraag... Misschien zouden we kunnen nadenken over de bitterheid die, toch zomaar, die we toch zomaar in onszelf laten binnensluipen. Laten we dat toe? Of zien we dat het een, een, een, verlamming, een verlamming is? Een verlamming in onszelf, waarvan we toestaan dat dat ons leven gaat beheersen. Bitterheid is zo'n vreselijke illusie. Zo het verwoest alles waar je over nadenkt. Ja, het is een illusie. Maar om, om, een illusie omdat het niet echt bestaat. Het bestaat niet. Je hebt het zelf een vorm gegeven. Maar het kan je wel degelijk verwoesten binnen in jezelf. En dat heb je toch zomaar toegelaten. Het gaat diep in jezelf en het houdt je tegen om anderen in, een, in het juiste licht te zien. Mensen die de bitterheid in zich voelen, kunnen maar moeilijk vergeven. Kunnen de ander moeilijk vergeven, kunnen zichzelf moeilijk vergeven. En ze denken altijd van hun ja, verkeerde, verwoestende zelfbeeld. Dat de andere altijd schuldig is. Het laat alleen jouw beperkende zicht zien in het leven. En het gaat voorkomen voorbij aan wat het licht, aan wat het goddelijke in jou zelf aan jou wil geven. Je bent dan ook niet in staat om te mediteren. Je hebt toch helemaal gelijk en het vergeven van anderen of jezelf. Je denkt er niet aan. Hoe kom je erbij? Wat een vreselijke gedachte. Je kunt het omdraaien. Je bent daartoe in staat. Kijk naar jezelf en zie die bitterheid. Misschien heb je wel helemaal gelijk, maar weet je, je kunt er niets mee. De ander mag gewoon doen wat hij of zij wil, daar ga jij niet over. Ook al hou je van, van die ander heel diep ergens binnen jezelf. Net zoals jij mag doen wat jij wil doen, mag die ander dat ook. En jij bepaalt voor jezelf en daar ga jij wel over. Dus zei ik daarnet, net, je kunt het ook omdraaien. En zie dat je de gebeurtenissen waar het om gaat, waar je die bitterheid door hebt ontwikkeld, op je weg hebt gekregen. Dat het een logisch gevolg was van jouw denken hierover. Het kwam voort uit jouw eigen denken nergens anders uit. Niet uit die gebeurtenis. Jij bent verantwoordelijk voor je eigen denken. En je creëert vanuit je eigen denken je eigen leven. En daar ben jij verantwoordelijk voor. Want jij hebt besloten om op aarde te komen, om dat mee te maken wat jij wil, wilde meemaken. Daar heb je ook de kracht voor. En de kracht om ermee om te gaan. De energie zelfs, om ermee om te gaan. Want je krijgt altijd genoeg kracht, of energie, om ermee om te gaan. Je ellende zal nooit te veel zijn. Je kunt het aan. Er is altijd een oplossing. Dat is de redelijkheid en de rechtvaardigheid van het leven. Dat wordt jou gegeven. De gebeurtenissen worden jou gegeven opdat jij, op jij er iets mee kunt doen. Jij kunt erover nadenken zoals jij dat wenst, ook in de negatieve vorm. Jij hebt de keus. Maar bedenk dat God de dingen op je weg legt, om te zien of jij ermee om kunt gaan. En dat jij niet bepaalt hoe lang het zal duren dat je die negativiteit eh, meedient te maken in je leven. Het is pas over als het goddelijke, als God ziet dat het genoeg is. Als genoeg genoeg is. Als je het hebt begrepen, als je het werkelijk tot in de finesses hebt begrepen. Ik zal het nog even herhalen. Jij bepaalt niet hoe lang de negativiteit in jouw leven duurt. Jij bepaalt dat niet. Het is pas over als God zegt, als God ziet dat het genoeg is. Als genoeg, genoeg is. Als jij hebt begrepen. Als je het werkelijk, werkelijk hebt begrepen. Als jij de gigantische liefde hierin hebt begrepen. Dat jij ziet hoe groot immens groot die liefde is dat je dat krijgt om het leven te begrijpen zodat jij met het leven om kunt gaan jij dus en niemand anders. Wees God. Het Goddelijke dankbaar. Dat je het kunt loslaten. Dat je de gedachte in je op kunt laten komen om het los te laten. Dat is jouw beslissing. Dat de mogelijkheden in je leven bestaan. Om de beslissing in jezelf te nemen. Om jezelf en anderen te vergeven. Het Het is een gedachte. Het is de gedachte die je vrij maakt. Die jou tot een vrij mens maakt. Wees ervan overtuigd dat het goddelijke alles weet wat er in jouw leven gebeurt. God weet alles van jou. Ja, en dan hoor je vaak, God weet zelfs hoeveel haren er op je hoofd zitten. En zo is het ook. Heb dan ook het vertrouwen. Want als jij het omdraait, dus anderen kunt vergeven, je het als een voorrecht ziet dat je dit mag doormaken, de moeilijkheden mag doormaken, dus anderen kunt vergeven, jij dan ook kunt vergeven, jij jezelf ook kunt vergeven voor de pijn die je jezelf hebt aangedaan. Accepteer dat anderen jou pijn hebben gedaan, dat je jezelf pijn hebt gedaan en weiger jezelf nog langer in een negatief licht te willen zien. Weiger de bitterheid in je leven. Je zult er zeer, zeer alert op dienen te zijn, op moeten zijn. Want de bitterheid zal je leven willen heersen, zal als een vanzelfsprekendheid zijn plaats willen nemen, innemen in jouw leven. Maar wees alert, richt je naar het licht en zet jezelf in het licht. Vecht niet tegen die bitterheid, als het je moeilijk valt, nog moeilijker. Het in en leg het in de ziel die jij zelf bent. Wees alert, zet jezelf in het licht en je bent het ook. Alles zal veranderen om je heen. Werkelijk, alles. Je komt dan in je werkelijke eigen. Leven met een hoofdletter terecht. Durf je, kun je jezelf toevertrouwen aan het licht, aan het onnoembare, aan God? Durf je te vertrouwen in het goddelijke? Ja, in goede tijden, ja, dan is het eenvoudig, maar durf je te vertrouwen juist als het moeilijk met je gaat? Ben je in staat om te vertrouwen dat het weer goed gaat met je? Vertrouw op dat grote licht dat wij God zijn gaan noemen. Wees er altijd van overtuigd dat dat naar jou gekeken wordt in de astrale wereld, maar ook in de kosmos. Er wordt zoveel voor je gedaan waar je geen weet van hebt. Heb vertrouwen in je eigen leven, in de dingen die je goed hebt gedaan. Voel daarin en heb vertrouwen dat het aan jou teruggegeven wordt. Wat je geeft, krijg je terug. Misschien niet op de wijze waarop jij gehoopt had, maar bijna altijd op een onverwachte, maar altijd goede manier, een goede wijze. Want wat je uitstraalt, trek je ook weer aan. Geef liefde en je ontvangt liefde. Geef vrede en je ontvangt vrede. Geef geluk en je ontvangt geluk. Zie hoe je, je leven hoe je leven verandert als je jezelf toestaat voortdurend. In God te vertrouwen. Er komen geen negatieve gedachten meer in je op. Je accepteert eenvoudigweg alles dat in je leven voorkomt. En je weet dat het je leidt naar een ander, naar een goed leven. Wat God voor jou heeft neergelegd. Vertrouw daarop. Maar niet alleen vertrouwen, je dient ook nog wat te doen. Je dient alert te zijn. En jezelf steeds maar weer, jezelf in je kraag te vatten. Iedere dag bewust te zijn dat je een ziel bent en een lichaam hebt. Anders verflout het en laat je het zomaar wegzakken. Want het zal je niet vastgrijpen, grijpen het positieve. Dat dien je zelf bij je te houden en bij je, bij je vast te houden. Het licht laat je gaan als jij dat wilt. Zo eenvoudig is het gewoon. Het licht heeft het respect voor jouw eigen denken. Jij dient er dus wat aan te doen. Het licht zal je niet vasthouden. Het laat je gaan als je dat wilt. Dus je dient er iedere keer wat aan te doen. Jij dient alert te zijn op de krachten die buiten jezelf zelf invloed op, je, op jezelf willen uitoefenen. Je hebt alles in jezelf om die kracht, om die energie te laten behouden. Je hoeft het alleen maar te willen en te besluiten het bij je te houden. Die macht, die macht ligt in jou besloten. Jij bepaalt. Dat hoor je me steeds zeggen. Jij bepaalt. Maar luister goed. Daar geef ik dus mee aan dat jij de macht hebt in jezelf. Jij hebt alle macht in jezelf om je leven in te richten zoals jij dat wenst. Zo Zoals je ook kunt besluiten om je te richten naar het licht. Want je bent dat licht. Dat is wat jij bent. En lieve mensen, daar gaan al mijn lezingen over. Dat laat ik je zien. Vooral in het begin van mijn lezingen heb ik, er, heb ik het altijd over het verbinden van het licht met de zon. En het licht... Dat je zelf bent. Denk erover na, als je wilt. Je kunt eh, besluiten om daarover te mediteren. Erover na te denken. Dat maakt jouw leven tot een ander leven dan, dan dat je wellicht tot verkort had. Een meditatiegedachte. Nou, het hoeft maar een paar minuten te duren. Maak jezelf tot een licht mens. Een mens dat je al lang bent, maar wat je toch zomaar vergeten was. Haal het naar boven wat je vergeten was. Herinner je het zelf. Herinner het jezelf. In de stilte van jezelf. Maar zoals ik dan straks zei, je kunt het net zo goed ook in de auto doen. Wel de open ogen houden natuurlijk, hè? graag zelfs. Maar waar het om gaat is dat je je met het licht kunt verbinden. En dan diep in jezelf kunt neerdalen om bij je eigen gevoel aan te komen. Daar aangekomen kom je in werelden en in werkelijkheden die geen grenzen hebben. Je kunt overal heen, waar je maar wilt. Het is allemaal mogelijk. Daar, in die ziel die jij bent. De ziel die ons fysieke lichaam, die in ons lichaam maar zo'n nou, zo drie ons weegt, maar waar alle kracht, waar alle energie, waar alle werelden in liggen opgeslagen. Ja, en ik denk dat ik het hierbij laat. Voor deze lezing. Ja, um, ja ik heb er eigenlijk ja, natuurlijk een heleboel aan toe te voegen. Want ik kan wel de hele dag doorgaan. Maar dan krijg je ook weer te veel over je heen. En dan kun je onderbedolven worden. En dat heeft geen zin. Je kunt er veel beter iedere keer een klein stukje doen. Dan kun je daarmee aan de slag. Als je dat wilt. Want ook hier is altijd de wet van de vrije wil. Ja, eh, je kunt dus altijd op een website kijken, waar dus ook alle lezingen die in het verleden door mij uitgesproken zijn, eh, ook te vinden zijn. Kijk maar even goed, je kunt er zo op. Ja, en mocht je vragen hebben, stel ze op een website, je krijgt altijd antwoord en soms verwerk ik ze in een lezing, want ook dat vind ik vreselijk leuk. Ik heb natuurlijk altijd onderwerpen, want het is nooit uitgeput, maar het is ook altijd heerlijk om de vragen om of om een briefwisseling uit te spreken. Dan ben ik ook altijd heel erg blij mee met mensen die, ja, die erop ingaan, want ja, daar doe je het voor. En, ja, en ook heel hartelijk dank voor, voor het luisteren natuurlijk. Een hele goede avond en een hele goede week verder. Met alle die je lief zijn, veel genoegen met het luisteren. En tot volgende week. Tot ziens, dag.